Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer mensen in Gaza sterven doordat ze geen eten meer krijgen. De VN-organisatie die de voedselsituatie in de Gazastrook in de gaten houdt, waarschuwt hiervoor. Ze zeggen dat de hongersnood steeds erger en erger wordt. Israël maakte eerder afspraken met de EU over het toelaten van noodhulp in Gaza. Maar veel Palestijnen merken er nog niks van, zegt correspondent Nasser Habib Dat heeft te maken met een aantal dingen. Deels omdat we horen dat vrachtwagens die binnenkomen, meteen worden geplunderd door groepen mensen die erop afgaan, die uh, wanhopig zijn, uitgehongerd zijn. En daarnaast zijn er ook nog steeds vrachtwagens die dan wel uh, van Israël de grens over mogen. Maar alsnog niet verder rijden Gaza in omdat het te onveilig is. Eerder werd ook al duidelijk dat ons Wanneer kabinet met strengere maatregelen tegen Israël komt om de druk op te voeren. Ze vinden dat Israël te weinig doet om mensen in Gaza te helpen. In Peking zijn tenminste 38 mensen om het leven gekomen na zware regenbuien en overstromingen. Dat meldt de Chinese Staatstv. Uit de buitenwijken van Peking en een stad in de buurt zijn ruim 80.000 mensen geëvacueerd. Vanmiddag worden de Engelse voetbalsters en Sarina Wiegman gehuldigd. Ze werden in Zwitserland natuurlijk Europees kampioen. Wiegman was gisteren al lekker fel toen ze werd onthaald in Londen. hoop hope we keep investing together and keep growing the game together as the women's game because we don't want to copy the men's game on the women's game. We have our own identity and our own special team. We've showed that this tournament again. De selectie maakt later vandaag een rondrit door het centrum van Londen. Ze gaan ook langs bij de koning. En let op als je komend weekend bij de Kennel Parade in Amsterdam een taxi naar huis of het station nodig hebt. Taxichauffeurs van Uber en Bolt zijn van plan te gaan staken zaterdagavond en nacht. Ze eisen meer loon en betere werkomstandigheden. De organisatie zegt dat duizenden chauffeurs zich hebben aangemeld voor de staking. Er rijden tijdens de Pride nog wel taxis in Amsterdam, maar die zijn dan dus niet van Uber of Bolt heb ik het weer nog voor je in het noordoosten af en toe een bui, net als in het zuiden van het land. Voor de rest is het genieten geblazen met een hoop zon en maximaal 17 tot 22 graden. ZFM verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag-Amsterdam door de werkzaamheden tussen Roelof Arendsveen en Hoofddorp Zuid 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Knoopend Hoek en Burgerveen 6 kilometer langzaam rijden. En op de A44 Den Haag-Amsterdam tussen Kaagdorp en Knoopend Burgerveen 3 kilometer file, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu...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 Het is vol op zomer en er hoort muziek bij die je het vakantiegevoel geeft. In deze triple play aflevering komen hits voorbij uit verschillende landen en stijlen. Van op zwepende disco tot zonnige reggae en zwoele classics uit Frankrijk en het Caribisch gebied. Laat je meevoeren op een muzikale reis langs stranden, boulevard en feesten onder de zon. Een hedendaagse zomerhit uit Spanje vol Latin vibes en positieve energie. Dat was Alvara Soler met El Mismo Sol. Triple Play, Sterren van Toen. Op een lome zomerdag begint onze muzikale reis onder de warme zon... met de vrolijke klanken van Dalida. Met haar mediterrane roots neemt ze je mee naar uitgestrekte stranden... en kleurrijke boulevards. Eerst klinkt het dansbare marina... gevolgd door het aanstekelijke Itze Petit Bikini... en tenslotte het exotische Calypso Italiano... Samen brengen deze nummers het zorgeloze gevoel van flaneren aan zee en zwoele onbezorgde vakantieliefdes. Amour n'est pas toujours ce que l'on pense Quand on a le cœur plein d'impatience C'est très bien très bien quand ça commence. Per jammer la Oh no, no, no, no, no, no. Marie.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 S'enroula dans son peignoir de bain Car elle craignait de choquer ses voisines Et même aussi de gêner ses voisins. Un, deux, trois, elle craignait de montrer quoi son C'est le moment de faire voir à tout le monde ce qui l'a trouble qui l'a fait trembler. Un, deux, trois et la peur de.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 Over verlangen naar zee, rust en zomer in Nederland. Niets is beter dan met jou de koude holzeren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Maar we hebben geen geld in onze koude handen. Landen. In Zoutenlanden. In landen. En dan zitten we hier in het oude strand. Wat je verteld hebt, nuchter man. Over mijn hoofd zie ik de grijze wolk. Ik ben blij dat je hier bent. Blij dat je hier bent. Wij zitten hier in het kammelende strand. Achter me toch we leven zelf in Tot ziens. hoger aan de hemel en uit de speakers klinkt de relaxte reggae van Johnny Nash. Zijn stir it up brengt de caribische sfeer dichtbij. Tears on my pillow voegt een vleugje nostalgie toe en met het zonnige en optimistische I can see clearly now lijkt het leven ineens eindeloos licht. Dit blok ademt vrijheid, hoop en de eenvoud van gelukkige zomerdagen. Een greep uit het verleden. Remember that day you promised to love me You said you'd love me to the very end And I'll never forget I'll never forget when you walked away from me You walked out of my life with my very best friend We'll Duitse classic, die je meeneemt in nostalgische zomerdromen. Liebe wusste ich nicht viel, sie wusste alles und sie ließ mich spüren. Ich war kein Kind mehr und es war Sommer. als sah ich überhaupt nicht da Und um die Schultern trug sie nur ihr lange sah Ich war verlegen und ich wusste nicht wohin mit meinem Blick der wie gefesselt an ihr hing Ich kann verstehen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 unter an den strand und der junge kam schichtan ihre hand doch als een man sah ich die sonne aufgehen und es war sommer es war sommer Het eerste Mal im Leben. Het was Sommer, het allererste Mal. En als een Mann sah ik die Sonne aufgeh. En het was Sommer. Het was Sommer, het eerste Mal. We komen aan bij het heetste uur, ideaal voor de tropische beats van Bonnie M. Kalimba de Luna nodigt uit tot dans op het strand. Sunny brengt een klassieker nieuw leven in met glitterende discoklanken. En El Lute vertelt een inspirerend verhaal over hoop en dromen. Samen vormen ze een blokje waarmee je je midden in een zinderend exotisch feest waant.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 De dag overgaat in een zoele avond, sluit La Compagnie Creole de reis af op de frans caribische manier. Met het feestelijke Le Masqué openen ze de dansvloer. Soca party sur la plage, sleep je mee naar een strandfeest onder de sterrenhemel. En met vive Le Douanier Rousseau komt er een vleugje artistieke fantasie bij. Alles draait hier om vrolijkheid, samen genieten in de zomerse lichtheid van het bestaan. deze triple play zomerspecial. Borden vol zonnige, dansbare en ontspannen muziek. Of je nu op het strand ligt, in de tuin zit of onderweg bent naar je vakantiebestemming, deze songs brengen de zomer dichterbij. Bedankt voor het luisteren en een prettige vakantie. Tot volgende week. Dag!